Morgenmiddag is het droger en dan maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op Slam. Even vertraging gemeld nog op dit moment. De A4, Rotterdam, Den Haag voor Daar Doe je er op dit moment zes minuten langer over. Er komt nog een ongeluk daar. De 600ste boomroom met uh, zometeen. Onder andere de nieuwe Frenkie Rizzardo, Renko. En je hoort ook nog de nieuwe Solomon binnen een paar tellen.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 What? Follow me into that distant land. Let me take you on a turn. you guys ready? It's a room where the beat goes boom. The Boom Room. Morgen staat hij op Thuishaven in Amsterdam. Tommo Disco. Doet daar zijn 10 hours. Vanavond kan hij rustig opwarmen. Je hoort hem een uur lang. Om 10 uur en om 11 uur. Bospriester Priester. En je hebt nog één uur selecte. te goed. De allerbeste tracks voor nu en de komende weken. De nieuwe Solomon komt eraan. Een remix die hij deed voor Nina Simone. Ook Joris Voorn komt eraan. En Adam Ten en Mitagami zometeen. Deze track veel gedraaid door Tussie, Sidney Charles. Volgende week komt hij uit. Jord Renko en Bomba. zegt de nieuwe Frankie Rizardo. Je hoort ook nog Renko en Bomba. Dit is de boomroom op Slam. Het blijft voor mij toch een van de magische plekken... op de wereld om te feesten. In de jungle. Witte stranden. En sets... waar geen einde aan komt. Omdat iedereen elkaar wil overtreffen. En uh, afgelopen jaar was ik voor het derde jaar op rij daar. Bij uh, de set van Solomon. Deze draaide die om half acht ochtends. De zon kwam erbij. En dan hoop je dat het nooit stopt. Een ode van Solomon aan Nina Simone. Zijn remix van Take Care of Business. Vinden. Dit is uh, zijn allernieuwste Nowhere, to Hide. Allerbeste house en techno, de 600ste boomroom. Blij dat je er weer bij bent. Roberto Surace, Hoi zometeen. Een remix van Sebastian Lechier die deed voor Alcatraz, Give Me Love, zometeen. En nu Adam Ten en Mitagami, Million Pieces, de Kino Toro Remix. Of my soul <laughs> A million pieces of my soul I share, I spread the love hey. Estoy por un mañana por la noche a tía Estoy buscando un gatito como tú, que me des por mañana por la tía Estoy buscando En techno. We hebben om 10 uur en een uur lang in de studio Tono Disco. En om 11 uur Bosch Kister. En nu uur loslessen. feel energy. Sebastian Leger, remix van Elke and Give Me Love. Het allerbeste huis en techno vanavond in de studio. Bos Priester, die hoor je om 11 uur. En uh, zometeen al, Tonno Disco. Morgen uh, draait hij 10 uur bij Thuishaven. En zometeen al een uur lang hier op de radio. De nieuwe Frankie Waugh, House in My Veins. Voorbij rennen. Ik ben toch niet? Koeko, papi, de Lulu. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Media Markt. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben.